De komende dag wordt bekeken hoe grote problemen zijn. De Haagse tramtonnel is in gebruik sinds 2004. Tijdens de bouw waren er grote problemen, omdat er grondwater in liep. Het weer bewolkt met af en toe wat regen en minimaal rond 13 graden. S Ochtends grijs met soms wat regen, smiddags steeds meer zon... en alleen plaatselijk nog een buitje. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Nu weer eens terug naar 1971 met Al Green. Het is Let's Stay Together. Een mooie gedachten voor de nacht. Let's stay together. Al Green op Radio 1. Recent is er een promotiecampagne voor Zuid-Limburg gestart... om mensen een positievere indruk te geven over dit gebied. En de campagne lijkt erg succesvol te zijn. Bamber Delver had een gesprek op Radio 1 in Dit is de Dag. Die Limburgers kennen geen van 9 tot 5 mentaliteit. Dat hoeft ook niet, want dankzij het volle verkeer... ben je zo thuis? Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. Zuid-Limburg.nl ja, groot succes. Meer dan de helft uh, van uh, de ondervraagde... uit een onderzoek na deze campagne zegt... dat, uh, dat men een positiever beeld van Zuid-Limburg heeft gekregen. Ja. Dan, toen dacht ik, dan bent u waarschijnlijk nooit in Zuid-Limburg geweest. Want dat beeld had ik al. Mm -hmm. En het filmpje is een soort bevestiging. Ja, nou, ze hebben het wel heel erg opgeklopt. The Bright Side of Life. Dat klinkt wel heel erg multi en achtig Maar tegelijkertijd is het ook zo. Ik ben zelf uh, uh, geboren in uh, Alkmaar. Toen, op mijn vijfde, naar het uh, vissersdorpje Egmond aan Zee verhuisd. moest ik mee met mijn ouder, want ik was pas vier. En uh, weggevlucht om een negentiende. Want als jongere valt het dus niet te doen in zo'n vissersdorp. Je wordt knettergek. Of je moet ook een soort visser worden. Maar dat kon ik dus niet. En uh, toen naar Amsterdam. Maar uh, toen ik zelf een uh, uh, gezin uh, samenstelde. Ja, dan word je wel geconfronteerd met het aantal stadse frassen en problemen. En toen uh, weer terug naar het dorp. En nu woon ik in een heel klein... Lieflijk dorpje. En uh, ik heb het beter namens mijn qua vrijheid dan in de stad, die daar ja. toch bekend om staat. Ja, stadse fratsen deden ja. die al wegvluchten. Ja. Nou ja, uh, toch, en het, uh, dat zie je ook terug, uh, ik dacht eerst een individuele situatie was, maar meer geweld, uh, meer agressie. Uh, ik kom zelf uit het Welserswerk, ik zie ook dat psychiatrische patiënten heel erg in Amsterdam en in grote steden een soort uh, ja, los worden gelaten in de maatschappij, waar heel veel mensen echt last van hebben. Uh, mijn onderbuurman, die was een zeer patiënt. bedreigde ons met een mes. En dan krijg je met de politie en justitie te maken in de woningbouwvereniging. En dan zeggen mensen: Ja, god, ja, er moet iets heel ergs gebeuren. Dus daar gingen we nu op wachten. Onze zomer was anderhalf. Dus daar weer wel weg. Uh, anti homogeweld anti-vrouwmentaliteit, sissen horen op straat. Uh, en um, dat hebben wij in het dorp niet, nee. om het zo maar te zeggen. Je kon daar je geluk hervinden? Ja, en uh, daar was ik zelf ook wel verbaasd over, omdat ik nooit op mijn 19e, 20e, ja. Had gedacht dat ik weer terug naar de kop van Noord-Holland ging. Maar kennelijk heeft dat wel wat meer opgeleverd. Ja, dat sportje van Zuid-Limburg, dat schijnt dus te werken. Maar het heeft wel iets, ja, laat ik zeggen, sneus. Van kijk eens hoe leuk wij eigenlijk wel zijn. Ja, maar ja, kijk, de, de, uh, ik weet niet of dat sneu is. Maar uh, kijk, je moet wat als Limburg. <laughs> je moet dat, dat oor toch weer gaan vullen. Ja. En uh, wat ik heel erg interessant vind. Op het moment dat uh, ik geen student meer was. Dus een gezin, dus ook veiligheid uh, nodig had. Dus echt geen individu was. Dus echt naar je kind of je kinderen kijkt. Ja, dan wil je wel. En dan zit je echt fout in de stad. Ja, maar hebben wij dan toch nog een te verkeerd en eenzijdig beeld van het platteland. Ja, nou eigenlijk. Een, een, ik zou het om draaien. Een zeer eenzijdig verkeerd beeld van de stad. Als je kijkt naar de beeldvorming van media, ook de publieke omroep, dat zit heel erg in Hilversum. Dat is niet de werkelijkheid. Nou, Hilversum is ook niet echt de stad. Nou, ik vind van ik zat net als vast, dus ik zat weer heel erg in de stad, uh, Randstad. Maar je maar, ziet dat, dat. Maar ook berichtgeving, ja, als er mensen geïnterviewd worden, stedelijk. dat zijn allemaal mensen uit de stad. Ja, maar daar ja, wonen ja. nou eenmaal de meeste Nederlanders natuurlijk. Nou, dat werkt niet als je de, de, de, de, de populatie ziet, is dat het platteland. Ja, ik kwam nu echt op, nou ja, hoewel. Nee, ja, neem het op voor het platteland. Ja, nee, kijk, toen ik uh, verhuisde naar Sint Pancras. dat is dan gemeente Broek-op-Langendijk. En um, uh, dan zie je toch dat daar een hele andere mentaliteit heerst. Ik vind het verrukkelijk om uh, mannen met klompen tegen te komen in de supermarkt. Maar dat om... heeft misschien andere achtergronden. Het ja, heeft wel met mentaliteit te maken. Hè? Uh, gevoed in de klei, geen gedoe, geen. Gedoe, ja. geen ge... Maar dan maar ben je ik... toch misschien typisch een stadsmens die een beetje zit te genieten van ja, het ja, Ja, Dat is dan wel folklore. Maar als je kijkt naar de mentaliteit. Ik dacht, voordat ik uh, verhuisde van de stad naar het platteland, dat ik. En zeer geïsoleerd zou raken. Ja, dat want was dat een is natuurlijk wereld. het beeld wat past bij het platteland. Ja. Ja. Uh, geen treinen, uh, ja. de bussen die zijn allemaal weggesaneerd. Ja, uh, ja je, je zit overal ja, ver zit je dan? Ook medische zorg. Of, ja. ja, en dan blijkt het heel erg mee te vallen: onze huisarts is echt een dorpse huisarts die kent de patiënten. Dat schijnt ook uniek te zijn, maar dat vind ik heel erg wonderbaarlijk. En je ziet dat mensen, uh, uh, dat is mij heel erg opgevallen. Uh, als je kijkt naar discriminatie en geweld en agressie, uh, die zitten in de steden. En um, uh, toen ik verhuisde op een 19e zaten die toch echt op het platteland. Ja. Dat is ook een, een van de redenen om weg te gaan, maar nu is ze terug. Ja. Dus die vrijheid, beweegsvrijheid, zit meer in het dorp. Willem Schinkel, waar woont u? Ik woon in de enige echte stad van Nederland, Rotterdam. <laughs> en u heeft een kind? Ik heb een kind. Ja. Gaat u daar weg ooit? Oh, ooit vast wel, maar ik was nog even niet van plan, nee. nee nog geen moeite met die grote stad als, als, als vader van een uh, jochie? Uh, nee, nee je, je kunt wel soms dingen meemaken in de stad... maar dat maakt het ook uh, aantrekkelijk. Ja. Jacques ja, dat... Roosendaal, even kort... Gouda, dus het zit er ook weer een beetje tussenin. Ik verlang soms wel eens een beetje naar wat, wat, wat meer uh -huh. dat het platteland tegelijkertijd. Het is gewoon praktisch. Ik heb kinderen, ze moeten naar school. Het sociale leven, ja, het nou is ja. gewoon praktisch. Dat is het probleem, toch het imago-probleem van het uh, platteland? Ja, imago, dat klinkt als, alsof het niet echt is. De, de, de, wat, wat ik zie, is uh, dat um, ja, als je in de stad woont... Dan, dan denk je echt dat daar het centrum van de wereld zit. En ik vind gewoon genieten... Om die open mentaliteit en die nuchtere mentaliteit maar, van dorp te Mis je te niet de uitmarkt in Amsterdam? En daar kan ik naartoe. Uh, ik, ik kan daar naartoe. Ja, maar dat je nog spontaan zegt: ga toch even kijken. Nou, ik woon uh, zelf ook in een stad en dan heb je ja. soms een spontaan ja. idee. En ja, dan ja, ik, dan ik weet natuurlijk. Gisteren Waarom Rome die bijdrage. Denk ik, oh, makkelijk, ik kan weer. Maar ik kies dus nu voor de dingen die ik, uh, waar ik naartoe ga. moet plannen. Ja, ik, ik werk ja. Veel, uh, veel in de stad, gelukkig. Maar um, als het gaat om vrijheid, beweegsvrijheid, rust en concentratie. en dat je gewoon je leven kunt leiden hoe ik het wil, want het is heel erg individueel kijk, dan, dan uh, zit ik uh, goed waar ik zit. Is het gezonder op het platteland? Voor mij zeker ik wel. Ik word gek van die stad. Ja. Echt, dat ben ik ben er helemaal gek van. V voor jou toch, uh, ja, als, als deskundige, zie je mm -hmm. een trend? V vroeger uh, ging men naar de stad. Ja. Is dat aan het omkeren? Ja, ik, ik zie heel erg uh, dat mensen. Um, die kijken als je kind vijf maanden is, snap ik het wel. Want uh, op een gegeven moment, als je naar scholen gaat, uh, gaat, uh, gaat oriënteren. of speelzaal in het vroeg stadium. ja, je ziet dat steeds meer mensen ook vanuit de stad. vrienden, vriendinnen van ons, die komen steeds meer oh. onze kant op. Terwijl de scholen nog steeds dichtgaan. Pas weer de kleinste school van ja, Nederland met een Ja, daar moet je wel heel erg kiezen. Maar ja, waar ga je voor kiezen? Kies je voor een school met geweld. en uh, nogal uh, ondermaatse prestaties in de stad, wat heel vaak het geval is. Of uh, ga je naar een dorp en dan moet je, moet je wel je, je dorp kiezen natuurlijk. Waar ja, nog scholen zijn. Ja. Ja. Maar ja. de trend is toch wel dat men gaat inzien dat platteland is zo gek nog niet. Nee, en ik denk dat de stad heel erg de plattelandse fratsen heel goed kan gebruiken. U hoorde Bamber Delver in gesprek op Radio 1 in het programma Dit is de Dag. Vaak heeft het platteland een slecht imago. De vraag is, waar komt dat slechte imago van het platteland eigenlijk vandaan? En is wonen op het platteland gezonder dan in de stad? Ik ben benieuwd naar uw verhaal. Wat heeft u voorkeur, stad of platteland? En vooral ook waarom 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Radio 1. Dat is een gratis telefoonnummer, 0800-1121. Ik ben op zoek naar uw verhaal deze nacht.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 shoulder, shoulder to shoulder against the world. Ferguson, shoulder to shoulder. Vannacht praten we op Radio 1 over waar de voorkeur ligt. Platteland of de stad? Uh, is het platteland beter of juist niet? Ik ben heel benieuwd naar uw verhaal. Uh, telefoonnummer van Radio 1 is 0800-1121. 0800-1121. En aan de telefoon Lies. Zij is geboren in West-Friesland. Lies, goedenacht. Goedenacht. Ja, in West-Friesland geboren. Ja, in Werfershoof. Ja, bekend met het platteland. Ja, uh, ja, ja, ja. Woon je daar nog steeds? Uh, nee, nee, nee. Ik ben uh, noodgedwongen naar mijn moeder toe gegaan toen ik 16 jaar was in Amsterdam. Oké. Okay. 16 of 60? Wat zeg je? Uh, toen, toen u 16 of 60 was? Nee, 16. 16, oké. Okay. En waarom, waarom was dat noodgedwongen? Uh, mijn ouders waren gescheiden. En uh, mijn moeder woonde in Amsterdam. En uh, we gingen naar mijn moeder toe. Maar ik moet je wel vertellen, in Amsterdam toen die 16 was... was uh, op dat moment als puber fantastisch. Ja, want over welk jaar praten we dan, Lies? Nou, uh, <laughs> we praten over 19. Uh, ja, ik weet het niet. Ik ben nou uh, 64. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat halen uh, even snel uh, 50 jaar eraf. Nou, dan zitten we toch uh, uh, ja, rond, rond de jaren 60. Ja, ja, ja. We hebben dat allemaal meegemaakt in Amsterdam, de Beatles. En uh, dat maakte je natuurlijk vroeger nooit mee in die dorpen. Nee, nee. Ik weet het nog wel dat het bloed heet was en dat de Beatles daar waren. En dat die zaten het in een bootje op het kanaal. Ja, joh, ja, ja, ja, ja. dat hebben we allemaal meegemaakt. En eh, dat was eh, toen dacht ik, oh, wat liefde, het is dit mooi in Amsterdam. Maar, nou, maar Lies, heb, heb je dan ooit eh, spijt gehad? Eh, zou, zou je graag terug willen naar het platteland? Als, als, als de vergelijking gemaakt mag worden met, met west friesland en Amsterdam... wat heeft de voorkeur? Wat vond je het leukst? Nou, toen mijn kinderen geboren werden... dat was midden in de stad in Amsterdam... Toen dacht ik aan mijn eigen jeugd terug. Toen dacht ik, nou, dit kan toch niet. Maar het is wel gebeurd. Mijn kinderen zijn opgevoed in Amsterdam. En nooit, het, gedacht, nooit gedacht om terug te gaan naar West-Friesland? Nee, dat kon niet, joh. Dat kon absoluut niet. Want uh, ja, je had je middelen er niet voor. En ja, waar moest je heen? En uh, het was toen een heel andere tijd... Maar ik kan je één ding wel vertellen. Uh, mijn man komt ook uit Amsterdam. En uh, ja, ik heb inmiddels ook al die jaren daar gewoond. Maar ik zou er voor geen goud mee terug willen. Nou, dat is, dat is een heel duidelijk verhaal. Uh, Lies, dankjewel voor je reactie. Is goed. En ik wens je een fijne nacht. Jij ook, hè? Dankjewel. Wil je meepraten over dit onderwerp? Wat uh, heeft het voorkeur platte, platteland of uh, de stad? Uh, heeft het platteland, uh, is het veiliger, is het gezonder... of is het juist leuker in de stad? Heeft de stad voordelen? Ik ben benieuwd naar uw verhaal op 0800-1121. 0800-1121. Arie Fokkens, nacht. Ja, met Amsterdam, laat ik maar zeggen. Ja, ja op, de, op de rand, hè? We, we, we gaan ervan uit dat het dus uh, vandaag is. Ja, vandaag. De gevarieerdheid van vandaag. Ja, ja, ja. Nou, ik nou. vind het ook wel leuk om te horen hoe dat in de jaren 60 nou ja, was natuurlijk, okay. hè, met de Beatles. Ik ben die... van dezelfde leeftijd als die mevrouw oh, okay. het ooit gezegd. Oké, okay. Maar, um, Nederland is dicht bevolkt, hè? Ja. Nou, oké. Okay. Er zit eigenlijk geen verschil tussen het platteland en een stad als Amsterdam of Rotterdam, Den Haag, Groningen of Maastricht of Nijmegen of Apeldoorn. Waarom dus, niet? We, we, nou, we zitten we zitten verbonden met het platteland, maar... Wat, wat mij eigenlijk uh, van die meneer... Uh, die, die, ik weet niet welke stad hij gewoond heeft... maar het leven in een stad... dat is zo gevarieerd... Dat, dat het verschilt van straat tot straat... en van groepje bewoners tot groepje bewoners. Er zit geen verschil tussen platteland en een stad. Uh, het zijn misschien huizen... maar je hebt ook slechte huizen op het platteland. Je, je hebt goede huizen op het platteland. En we hebben de mobiliteit... dat het allemaal geen bal meer uitmaakt. En plus dat Amsterdam... Is ook een hele landelijke stad. En in de jaren zestig was het ook een landelijke stad. Je kon lopen, kon je naar de boerderijen toe en het kan nog. Dus hij geeft eigenlijk verkeerd beeld. Ik zat laatst in een kroegje. En dat is waar ik nu woon aan de rand van Amsterdam. U zegt er een, ik heb in de straten uh, wonen. Ik zeg, nou heb je zeker op straat is gezeten. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Want het is de, dat, dat is de koude kak tot en met en dat is het nog steeds. Die stad is zo gevarieerd, je kan het niet in één lijn trekken. Maar Arie, in het gesprek zei Bamber Delver... op het platteland heb je betere veiligheid. En als ik dan ga nadenken, dan geef ik hem toch... ik kan me er wel in vinden. Kijk, als je in een stad als Amsterdam... ik kom zelf regelmatig in Amsterdam... daar is het altijd druk, daar gebeurt veel meer. Er zijn ook plekken in Amsterdam waar je s'avonds ook liever niet komt. Op het platteland heb je dat natuurlijk standaard minder. Nou, dat heb je wel, want ik was pas in Groningen. Ik zal het plaatje niet noemen. We hebben In Amsterdam we hebben we de musical uh, Jav Nou, binnen in dorpje was een grote hoerenkast. In, in, in, in Groningen. Nou, ja weer. Dus, ja. schaam scha uit. Maar, ik, ik, Beense, ik, ik, ik zie dus Groningen niet ik, als het platteland, eerlijk gezegd. Ja, dat is wel het platteland. Als je in het middenbeemse kijkt, dan zie je een Thijs massaïs huis uh, Hoe heet het? Uh, uh, een Thais huis voor mijn... Uh, de, de, de, de, de, dat je gemasseerd wordt en dat, dat, daar zit je midden in een stollenboerderij noem maar op. Je in Nederland, Nederland is te klein. We zijn al vol en gaan we een onderscheid maken tussen het platteland en de steden? Of is het niet zo? Dus eigenlijk, eigenlijk wat je zegt, Arie, is we hebben geen stad, geen platteland. Het is gewoon Nederland. Nee. Ja, nou ja, in de rand staat zeker. Of je moet een goede luchtfoto maken ziet het er misschien uit als Parijs, ik weet het niet. Ja, Oké. Okay. Nou ja, duidelijk, duidelijk. Bedankt voor je mening. Maar, maar je moet, moet het niet zo afvlakken. Het is gewoon onzin. Amsterdam verschilt van straat tot straat. In Rotterdam ook. En je hebt het vijenoord en je hebt dit en je hebt dat. En, en het is amper allemaal honderd jaar oud, die, die verschillen. Het zijn dorpen bij elkaar. Oké, okay, dankjewel, voor, dankjewel ja, ja. voor je reactie, Ari. Ja. Um, uh, ik ben ook benieuwd naar andere reacties. Uh, is het inderdaad zo? Is Nederland gewoon één land? En hebben we, of mogen we het onderscheid niet maken tussen, tussen platteland en, uh, en uh, het, uh, de, de stad? Ik ben er heel benieuwd naar. Um, uh, Radio 1, goeienacht. Hallo? Hallo? Radio 1, nacht. Met wie spreek ik? Ja, goeienacht. Daar ja, spreek ik met uh, Williams, Hallo. En ik heb een heel leuk verhaal eigenlijk. Ik wil u eerst even nou, ik vragen of... Vier, uh, ik heb 24 jaar in Amsterdam gewoond. Mag ik u heel even onderbreken? Zou u de radio heel eventjes willen uitzetten? radio uh, ja, uitzetten? Even luisteren. Dan moet ik even de stekker... Dan galmt het iets minder ja. op de radio. Ja. Is Dat is goed. beter. Dat is beter. Ja, perfect. Dank u wel. Wat wilt u vertellen? Nou, wat ik wil vertellen... Ik ging 19 jaar was ik... Toen ging ik in Amsterdam wonen. Daar ben ik, heb ik 24 jaar gewoond. En ik heb een geweldige tijd gehad. Gewoon, ik was modefotograaf. Helemaal booming. Tijd van de zien. Uitgaan. Helemaal geweldig. Leuke relaties gehad. Altijd in het centrum gewoond van Amsterdam. En op een gegeven moment... was ik daar gewoon klaar mee. Van de drukte. Dacht ik, van de van, van ga Waarmee waar terug? Precies? Nou, het hectische leven. Ja. Ik vond het ook. Ik woon in de Spuistraat. Elk ja. kantoorgebouw, oude drukkerij, werd omgebouwd tot hotel. Mm -hmm. Ik vond het zo over de top toeristisch worden En op een gegeven moment dacht ik: ik ga terug naar mijn roots, en dat is in wijk Kustdorpje. En waar, waar ligt dat? C ligt in Noord-Holland. Oké. Okay. Okay. Een kustdorpje. <laughs> ja. En ik denk, nou... Mijn relatie ging toen ook uit. Zo was de relatie. En ik kom terug in C. En het is dat kleinste dorpje denk ik, van Nederland. Heel oorspronkelijk ook nog. Ja, wel toeristisch, maar... En... Ik ben helemaal happy, de peppy met wijken zijn. Ja? Maar ja. wat, wat, wat maakt je dan zo blij daar? Vergeleken met Amsterdam? Nou, maar je luister, ik heb een. Uh... Ik was altijd gek op honden. Ja, in Amsterdam vond ik het helemaal niks om een hond te hebben eigenlijk. En nu heb ik een. Uh... Nou, dat is nog een tweede hond. Ik woon hier nu eigenlijk uh, vijf jaar. Ja. En ik woon 100 meter van het strand en 100 meter van een vrije duin. Kijk. En ik heb een hond. Ja, die kan daar lekker rennen natuurlijk. Die kan daar lekker rennen op het strand. In de winter is het ook geweldig. Zomer is het ook, uh, ja, uh, ook geweldig. En je maakt de seizoenen heel bewust mee. En wat ik ook vind, dat, en dat is inderdaad waar wat mensen zeggen, een uh, bepaalde hoffelijkheid. Uh, je zwaai naar iedereen. Je kent mensen. En het zijn helemaal geen boerenpummels. Nee, het zijn eigenlijk allemaal hele leuke. Ook heel veel kunstzinnige mensen. Ja, die uit nee. Amsterdam terugtrekken naar een, uh, een dorp, als wijken zijn. Het is een cultureel dorp. Ja, die daar toch de rust op zoeken. Even een stelling hè, tussendoor. Want Bamber Delva zei net in het gesprek. Het platteland is gezonder voor mij en voor de mensen. Wat vind gezonder. je daarvan? Nou, ik weet dat of het gezonder is. In welke zin moet het gezonder zijn? Nou, maar dat mag in de breedste zin van het woord. Gezonder, ja. Ja, kijk, wat is wel zoiets? zo geweest? Kijk, ik had op een gegeven moment... heb uh, uh, ik nog steeds een verdiening in de Jordaan. En in de voorgrond dan, uh, ging ik altijd weekenden naar de Jordaan toe. Mm -hmm. Gezellig. Uh, en dan had ik zoiets van... Uh, het trouwens zo liep ik af en dan liep ik die munt in. Die drukte van toeristen. En dat gaat het hele jaar door. Dat je tussen die toeristen loopt en dan kom je in de Jordaan. Nou, Jordaan is echt de Jordaan niet meer. Tussen de toeristen. En dan moest ik mijn hond uitlaten. Nou, dan moest ik een paardje zoeken. Ja, en dat was lastig. En <laughs> Dat is lastig. Ja, dan moest ik gewoon echt een rot in lopen. <tie> ja. Kijk, en nu loop ik met de uit, uh, Ik loop het strand of de duin in. Ja, dus eigen, eigenlijk mogen we hier een hele duidelijke, duidelijke stempel op drukken. Uh, Platteland gaat voor de stad. Nee, ook niet. Niet? Oh! Nee, want je moet je luisteren. Ik was 19 toen ik naar Amsterdam ging. Ja. Daar heb ik 24 jaar gewoond. En dan ben ik wel met, met, met veel. Ik heb daar een zinnige tijd gehad gewoon. De tijd van de house die opkwam, uh, Roxy. Ja, maar is, is het dan. is Doe het dan alles op, weet je. Gewoon een een muziek. het dan? als je jong bent dat de stad het te gek is. Maar als je dan, ja, dat is wat ik wil vragen. Op het moment dat, dat je dan iets ouder wordt, dan verlang je toch misschien, of in, uh, in jouw geval wat meer naar de Roots. Ja, rust. dan ga je toch weer ja, back, back precies. Naar dus we en dan, moeten dan het kom je toch in, een andere, in, in, in iets anders terecht weer. Ja? Ja. Moeten we het in de juiste tijdsgeest zien? Gewoon als je jong bent is de stad leuk, ja. als je wat ouder bent is, is het platteland leuk. ik heb het nooit willen missen natuurlijk die periode. Nee, nee. nee. Nou, is, is, is duidelijk. Is duidelijk. Uh, als, als, als nu de, de keus komt, waarschijnlijk weet ik het antwoord al, maar stel dat de keus komt en uh, er, er komt een, een, een, een mooi, mooi huisje vrij in Amsterdam. Ja, ik heb heel veel aanbiedingen ook gehad. Maar is, zou, ik zou je gaan? Ik heb namelijk een heel mooi huis in uh, Rijkszee. En ik, uh, wat het leuke is, er komen alle Amsterdammers, leuke Amsterdammers, komen daar naar Wijkenzee. Timbuktu, toe, Aloa, Het zijn plekken waar een beetje mensen ook komen. Ja. En uh, ja, vertel ik dat ik daar en daar woon. Ik woon een paar honderd meter van de strand op gaan. Ja, Dat is lekker. En hebben even... het over aanbiedingen gehad van uh, een dikke eiland, van een uh, kunstenaarswoningen, of ze willen ruilen met me. En ik denk, nou, ik, ik heb er wel eens over nagedacht, hoor. Yeah. Maar daarentegen heb ik ook weer een vriendin in Amsterdam, in de Jordaan. Mm -hmm. En die is helemaal lyrisch over Amsterdam. Dat denk ik ook wel, mensen. Dat, dat ken ik toch allemaal wel? Ja, maar even, even um, uh, afsluitend, uh, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Stel dat, dat er zo'n mooi aanbod komt, zou je wijk aan zee verruilen terug voor Amsterdam? Of nee. Oké. Okay. Nou, dat Niet. Is, uh... Ik denk wel, als ik uh, 65 ben. Hoe lang duurt dat nog? Ik ben nu 50. Oh. 50 jaar. oh, dus de komende 15 je, jaar nog weer bijna zijn. is heel, heel, heel, heel makkelijk weer. Nou, weet je wat we doen? Dan spreken we af dat we over 15 jaar nog een keer in de nacht op Radio 1 uh, over het, het platteland en de stad gaan praten. En dan gaan we dan nog eens een keer kijken hoe, de, hoe, de, hoe het ervoor staat. Perfect, oh, Dank dankjewel dan je wel voor je reactie in de happy. Nou, ik ben blij, blij dat je zo blij bent. Dank je wel voor je reactie. Ook. Maar ik ben ook heel happy in Amsterdam. Je moet die dingen naast elkaar zien. Ja, ik En niet ik, tegen uh, elkaar wegstrijden. Nou, dat is duidelijk. En uh, daar ben ik ook heel blij mee. Want ik ben op zoek naar de meningen vannacht van, uh, van de luisteraar. En uh, als jij nou ook een mening hebt, uh, bel eventjes. 0800 1121. 0800 1121. We praten vannacht over, uh, over de stad en het platteland. Wat heeft de voorkeur? En nou ja, zojuist hebben we gehoord dat, dat het ook uh, eh, als je jong bent in de stad. en dan wat later in, in het platteland. Op het platteland. Misschien denk je daar heel anders over. 0800 1121.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 Dit is de nacht op Radio 1. Het is er toepasselijk bij het onderwerp Sunstreet, Katrina en de Waves. Ja, samen zijn we wakker vannacht. En het telefoonnummer 0800-1121 staat voor je open. 0800-1121. Want vannacht uh, wil ik het uh, met u hebben over wonen in de stad en het platteland. Wat is nou beter? Waar ligt de voorkeur en waarom? Laten we er samen over praten. Het telefoonnummer is 0800-1121. Aan de telefoon Kees Oosterom. Kees, goedenacht. Dag, uh, Joey. Hi, uh, ja, je hebt uh, zojuist even ingebeld uh, en uh, verteld dat je helemaal verknocht bent aan, uh, aan jouw plaatje. Ja, want het uh, ja, dit is, dit is niet mijn eigen zin. Ik heb hem wel eens een keer van haar uh, gebruikt. Maar ze laat ze, ja, die heb, die heb ik bedacht. Het best bewaarde geheim tussen uh, Den Bosch en Utrecht, dat is van Woudrichem. Ja. Want je rijdt er over de uh, A27 heel snel langs. Maar als je even van de weg gaat, dan uh, kom je bij een plek. Dat is een heel, eigenlijk een heel klein vestingstadje. Er zit wel heel veel naastgebouwd dingen. Het ligt aan drie rivieren. Loevestein is daar vlakbij. Dus waar Maas en Maal tezamen stromen. En dat is hier zo'n beetje achter waar ik woon. Ja, dan er is van alles te beleven: Strandjes, uh, jachthavertjes. Heel veel restaurants en cafés. Het is echt fantastisch, joh. Ja, is, is, dus, ja. Maar het is ook heel rustig. Ja, de, Overdag lopen er wat toeristen in de zomer. En... Uh, dat is het, maar eigenlijk is het voor mij een soort compromis... want het zou voor mij niet best zijn als ik in de stad woonde... want dan zou ik dan misschien wel stukken gaan, ja. Ja, denk je, ja. Waar, waarom? Wat, wat, waar zou je stukken aan nou, gaan als je in een grote nou, een stad, heel stad zou werkt? veel gaan. leidingen van uh, cafés en zo. en uh, ja, Dat je toch, daar toch helemaal niet meegaat. Uh, dan ben ik dan misschien... Uh, moet ik moet mezelf een klein beetje bescherming nemen, zou je maar zo kunnen zeggen. Oké, okay, dat heeft met je verleden te maken, denk ik dan? Nou, nee. nee. Niet zo ernstig. Alleen, ja, en ook voor mijn werk ik bedoel ik, ik ben een uh, ontwerper, dus uh, het is wel handig als je gewoon concentreren. Ik zit hier midden tussen de huizen en het is gewoon heel rustig hier. Ja. Maar is, is het ook ja. afgelegen? Want Woudrichem ligt uh, even uit mijn hoofd bij Almkerk, Werkendam, ja, Nieuwendijk een ja. beetje ja. daar, hè? Ja, ja. Ja. Want ik, uh, ik vroeger had ik een vriend die daar woonde in Nieuwendijk en dan kwam ik daar wel eens. En uh, ja, ja het, het, als ik dan heel eerlijk mag zijn, Kees, ik vond het daar nogal saai. Nieuwendijk? Ja. Nou, ik vind het hier ook wel eens saai. En toch, er wordt hier zoveel georganiseerd en zoveel dingen gedaan. En, en je hebt hier. Uh, uh, ik zit dan misschien precies uh, op, bij die rivieren, want dit is toch wel Wouderig en dan geen Nieuwendijk. Mm -hmm. Dat je. Nou, Nieuwendijk ligt natuurlijk echt zo bij Hank Dat is toch weer wat anders hoor. Oké. Okay. Want wij zitten hier echt bij die rivieren. Dus ik kan uit mijn huis kan ook gewoon schepen over die brede rivieren zien varen. Die gaat hier in een pont. Elk uur of soms elk half uur naar Gorkum. Zo'n hele grote, met, bo met stoeltjes bovenop. Uh, uh, daar gaan alle schoolkinderen ochtends heen en s'avonds weer terug. Maar ook toeristen. Nee, ook, uh, wij gaan daar gewoon uh, ja, boodschappen doen in Gorkum. Dus daar zijn allerlei grote winkels. En, uh, uh. Hier hebben we ook eigenlijk van alles. Maar daar is het nog... Uh, het, is, het is gewoon heel spannend om hier te wonen. Klinkt bijna romantisch. Maar het is kens. geen Amsterdam, want dan, dan ga je ergens... Uh, een café binnen of een panhoekhuis en dan, dan zitten daar uh, mensen uit allerlei landen. Dat, dat, ja. dat is hier niet zo. Weet je. Dat is allemaal veel kleinschadige. Ja, nou, maar wij hebben een enorme sensatie dus gehad dat uh, dokter Tines, nou, het is eigenlijk dokter Martin, dat is al in uh, Frankrijk en uh, nou vooral in Engeland, Frankrijk, Duitsland opgenomen, een kustplaats en hebben ze hem dus als locatie uitgekozen om dat ook op te nemen, omdat dat diezelfde eigenschappen heeft, weet je wel, een haventje. En, mm -hmm. en, de, de film wordt eigenlijk precies overnieuw geschoten met Nederlandse bekende acteurs. <kuggen> nou, dat gaf dan enorm veel sensatie. Ja. Dat heb je dan. In Amsterdam is dat constant aan de hand. Daar kijkt niemand ergens meer van op. Nee, precies. Lopen, ja, ik, bedoel, ik kom altijd wel een paar bekende Nederlanders tegen. En, ja, uh, ja, ja. en deze, deze serie die wordt dan bijna bij jou in de achtertuin opgenomen? Nee, gewoon niet. Een okay. ja. hey, even, even nog één nog laatste dingetje, Kees, want je zegt goh, op het moment dat, we naar, dat ik naar Amsterdam zou gaan, zou ik de verleiding hebben van, van cafeetjes en andere dingen. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk, eh, Amsterdam, om, om even als voorbeeld eh, te noemen, want eh, dat, dat, uh, daar heb je ook uh, het water, daar heb je ook uh, de grachten, uh, de boten, um, ja. uh, heel veel culturele dingen. Um, dat uh, hebben we dus eigenlijk ook allemaal, ja. maar dan uh, mini, maar... Kijk, uh, we zitten hier langs A27, dus ik ben zo in Utrecht, ik ben zo in Antwerpen. Dan kom ik ook uh, regelmatig, maar ook in Amsterdam. Maar dan kan ik me weer terugtrekken. Ik, zit niet... ja, okay. ik, ik, ik, ik, ik heb geen verplichtingen. Want ik zou misschien wel overal naartoe gaan. Dat ik misschien wel nooit meer aan werken toe kwam. Dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk het idee. Uh, en hier kom ik wel aan werken toe. En dat is toch belangrijk, ik bedoel. Uh... Ja. Dus, maar dus die andere dingen, ja, bedoel dan, uh, ja, ik zit wel op Twitter en dan heb ik ineens, uh, ken ik weer een bekende cabaretier in Antwerpen, en dan ben ik er ook ineens in Antwerpen, weet je wel, en dan zie ik, dan ontmoet ik en... Ja, dat is leuk, ja. Dus, dus... heb ik dat met heel veel mensen ja. Dus ik, ik kan het een beetje vanuit de achtergrond allemaal regelen. Nou, kun we met jou te praten? Nou, dat is ook geweldig toch? Nou ja, ja zeker, zeker. En zo even midden in de nacht, hè? Nou, uh, dus... maar ik probeer Woudrichem wel te promoten, maar er moeten ook niet al te veel mensen hier naartoe komen. Want dan, uh, nee, want dan wordt het ineens weer een in stad. Weer, ja? Ja, ja, ja Ja, precies. Ja. Nou, maar het is dus duidelijk, uh, Kees Oostrom met Woudrichem, voor jou uh, gaat, gaat de, de, de, de, de, de, de Woudrichem even voor de stad? Ja, en Woudegger was dus ooit een stad. Ja, ja, maar nu niet meer. En dat, dat, dat komt dan nee, maar uit de onderwerp. We maar ja. ze noemen het nog graag een stadje. Ja, maar het is een precies. heel klein vestings nou, het, het, geweest en nu is het een dorp. Het klinkt, allemaal, het klinkt allemaal ja. heel romantisch, Kees. Mag ik jou danken het is voor je heel reactie? Heel romantisch, ja. Mag ik is jou is danken voor prachtig. je reactie? staat. Bedankt. Doe. Fijne nacht. hi. Dit is De Nacht op Radio 1. Uh, we gaan nog even door naar de volgende lijn. Uh, Mark Peters. Mark, nacht. Goedenavond. Ja, de verbinding viel even weg. Oh, dat geeft niet. Je zit in de vrachtwagen. Wat brief? Je zit in de vrachtwagen. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, ah, hartstikke goed. Luister naar Radio 1. Dankjewel daarvoor. Uh, wat is jouw reactie op, uh, op het onderwerp van vannacht? Ja, wat ik me heel erg aan stoor, dat is uh, ik vind het allemaal prima dat die uh, mensen vanuit de stad uh, de vrijheid op gaan zoeken op het platteland. Maar uh, dat ze dan uh, vervolgens uh, gaan lopen klagen over de boeren die. Uh, ...gewoon met de werk bezig zijn en uh, dat het stinkt en uh, dat ze er last van hebben... ...ja, daar stoor ik mijn eigen dan wel heel erg aan. Ik vind het niet erg dat ze naar het platteland gaan. Ik heb vroeger ook op een platteland gewoond. En ik ben nu, ik zit nu in de stad, maar um, ja, daar moet je wel uh, op de koop toenemen. En dat wordt vaak vergeten. Want dan zeggen ze, ja, maar wij wonen hier en wij willen hier rustig wonen... Hè? En wij willen hier, uh, ...maar dan moet je ook uh, de, ja, de lusten, maar ook de lasten pakken. Ja. Nou ja, als ik persoonlijk dan... aan platteland denk, dan denk ik ook aan de koeien, onder andere. Ja. Ja, maar ik zeg al, heel veel mensen, die stadsmensen die komen dan uh, naar het platteland en dan uh, is de boer een keer bezig met, uh, met het grond bemesten. en dan uh, liggen ze te klagen. Ja. Kijk, en, uh, en dat is toch niet de manier uh, zoals het uh, uh, hoort, mensen. zo vind ik het dan. Ja, je hebt zelf op het platteland gewoond, waar heb je gewoond, uh, Mark? In uh, Veghel. Veghel, Brabant. En waar, waar ja. woon je nu? Uh, nou, woon ik in uh, Scheveningen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dus uh, dat is de andere kant van de medaille. Ja, ja. En, ja. en, en goh, wat is, wat is voor jou dan het wezenlijke verschil? Het wezenlijke verschil is uh, de buren. En, het, wa het water, uh, lekker rustig. <laughs> nou, kijk, uh, in, op het platteland, daar, uh, daar heb je de buren ook heel hard nodig. Op een moment uh, Ja, uh, daar praat ik over meer dan 20 jaar geleden. Dus toen was bij ons uh, de eerste buurman, die zat een kilometer verder. En, uh, en als je dan een probleem had, dan was je daar, liep je daar als eerste naartoe. En, en, en dan los je samen het probleem op. En dan werd er niet moeilijk gedaan over geld, maar dat waren gewoon burenvrienden. En als ik nou in Den Haag zie, of ja, Scheveningen dan, ik weet niet eens wie mijn buurman is. Nee. Kijk, en, en dat is echt het wezenlijke verschil. Uh, op het platteland word je teruggegooid op jezelf en op die buurman. En dan moet je het eigenlijk zelf oplossen. En, uh, en in het platteland uh, of in, uh, in, in de stad, daar word je echt alleen gelaten. Ook al zeggen ze van, uh, we wonen allemaal bij elkaar. Eigenlijk uh, ja, ben je nog alleen. Ja, ieder voor zich een we... beetje. lief. Ieder voor zich een beetje. Ja, in ieder geval zeker God voor ons allen. En, uh, en dat is op het platteland dus absoluut niet. En uh, daar hebben ze echt, uh, daar doe je samen dingen. En uh, ja, dat is in de stad echt uh, ver te zoeken. Oké, okay. Mark, um, Bamber Delver die zei aan het begin van de uitzending, in de steden heb je meer geweld en agressie dan op het platteland. Jij hebt ook op het platteland gewoond. Zie jij dat verschil ook? Uh, nou, kijk, het verschil is hem, het zit hem niet in, in het platteland. Uh, ik denk dat het, uh, je moet het zien als, uh, waar het meeste te halen is. En als je ziet in de stad, daar is meer te halen als op het platteland. En uh, de, be, de, de, de bevolkingsdichtheid bepaalt of dat iets aantrekkelijk is voor een inbreker. Kijk, uh, als je één huis hebt uh, om de kilometer of je hebt er uh, 20 uh, in een straal van uh, 500 meter. Dan is het voor een inbreker en voor iemand die geweld wil plegen iets wil slaan is het makkelijker om in, in de stad te fungeren als op het platteland. Ja, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen op het platteland valt hij minder op. Ja, of juist wel, want op het moment dat daar iemand vreemdsel rondloopt, dan, uh, dan is het wel van hé, hey, die kennen wij niet, dus die zal hij wel niet horen, even in de gaten houden. En uh, als er bij mij iemand aan de voordeur in, in Scheveningen aan de deur uh, staat te rammelen, dan denken ze: oh, die zal daar wel wonen of hij zal daar wel thuis horen. Ja, precies. Oké. Okay, ik dus, heb. Uh, ja? Ik vind het, het, het platteland is, uh, vind ik veiliger. En. Uh, ja, er uh, wordt meer gecontroleerd onder elkaar. En uh, ook in die kleinere dorpen, uh, ze weten alles van elkaar. Maar ze houden elkaar ook wel in de gaten. Ja, precies. De sociale controle is natuurlijk ook groter. Ja, um, precies. Mark, afsluitend. Platteland of de stad? Wat heeft je voorkeur? Uh, ik denk dat dat leeftijdsgebonden is. Toen ik uh, jong was, toen was het uh, platteland uh, natuurlijk uh, fantastisch. Want uh, we deden soldaatjes spelen bij ons achter in de sloot. <laughs> En uh, ja, nou ben ik uh, 42, dus uh, nou is het. Uh, je moet je op de markt zetten en je moet werken. En uh, ja, dan is uh, de, de stad natuurlijk het, uh, het uh, prachtigste. En ik denk als ik dadelijk 65 ben, denk ik inderdaad, zeg nou, dan ga ik weer even terug Terug naar Veghel? Uh, ja, nou, Veghel of maar in ieder geval uh, achteraf. <laughs> Oké. Okay. Ja. Hey, Mark, mag ik je danken voor je reactie? En uh, moet je nog lang werken vannacht? Nou, even kijken tot zes uur. Uh, en dan, uh, ik ben vannacht van uh, Parijs afgekomen. En uh, tot zes uur nog en dan uh, ben ik klaar. Oh, nou ja, heb ik goed nieuws van tot zes uur ben ik bij op Radio 1. Dus dan gaat het helemaal goed komen. Ah, dat is goed, dat komt goed. Super, hey, werk, succes Mark. met jou, Sending. Dankjewel Mark en tof dat je even reageert. Dankjewel. Goed zo, hoi, hoi. Dit is de nacht. The A.O. Not so long ago, I knew how to laugh. You taught me how to love and how to dance. When things went wrong, you always had a song that always seemed to make things right. It was the sound of you and I. The sound of you. soon i'll become a man put off childish things and take your hand with yours in mine, i think i'll be alright. i think i'll make it through the night when i hear the sound of you and i the sound of you I think it'd be okay to sing this song just one more time. I love the sound of you and I. The sound of you. I'm a little boy with glasses The one they call a geek A little girl who never smiles Cause I've got braces on my teeth And I know how it feels To cry myself to sleep I'm that kid on every playground Who's always chosen last A single teenage mother Trying to overcome my past You don't have to be my friend Is it too much to ask? Don't laugh at me Don't call me names Don't get your pleasure From my pain In God's eyes We're all the same Someday I wouldn't be out here begging if I had enough to eat. And don't think I don't notice that I rise never again. I lost my wife and little boy. Someone crossed that yellow line. The day we laid them in the ground is the day I lost my mind. And right now I'm down. Quills op radio 1. Don't laugh at me. We zijn op dit moment aan het praten over de stad en het platteland. Wat heeft uw voorkeur en uh, ja, waar, waar woont u het liefst? Heeft u ervaringen? Heeft u op het platteland gewoond? En uh, mogelijk in de stad? Uh, wat zijn de voordelen en de nadelen? U kunt het uh, met uh, ons delen, met mij en met de luisteraar van radio 1 op 0800 1121. We gaan naar Karel Seelen. Karel, goeienacht. Goeienacht. Nacht, bent... uh, met Karel. Hi, je bent aan het ik werk wou, op de vrachtwagen uh, en uh, hij is leeg, hoor ik. Ja, ik wou uh, mijn verhaal eigenlijk dus meer reageren over de voor- en de nadelen uh, van het platteland. Oké. Okay. Ik ben uh, als boerenzoon grootgebracht. Ik ben zelf boer geweest. En uh, mijn kinderen zijn dus ook weer grootgebracht opgegroeid op een boerderij. Als voordelen uh, heeft het zeer zeker voor de kinderen dat je veel meer speelruimte hebt. Uh, wordt, uh, ja, je krijgt veel meer normen van de, van de natuur mee, zal ik maar zeggen, die voor ons normaal zijn. Maar daar leef jij mee. Het grote nadeel, en dat heb ik zeer zeker als een nadeel uh, Aanvaard, is dat op het moment dat mijn kinderen naar school toe moesten, dan komen ze als het ware in de tussen aanhalingstekens bewoonde wereld hè, de, uh, en de maatschappij. En daar moeten die ineens zijn plek gaan verwerven. En dat is eigenlijk het grootste nadeel van opgroeien op het platteland. Je groeit op, je hebt je eigen erf, uh, helemaal je eigen leefmilieu mm -hmm. en dan kom je dus daar buiten en dan moet jij uh, je eigen in één keer gaan bewijzen dan moet je je plek gaan veroveren zeg maar uh, een schoonzus van mij had op dat moment ook twee kinderen en die woonden als het ware en dat is dat verschil is dan nog maar heel klein die woonden in het dorp zelf Alleen die woonden bij zijn pleintje in de buurt. Maar die kinderen die spelen op dat pleintje. En die zijn al een gedeelte gewend van die plek veroveren op dat pleintje. Ja. En dat is, ik zeg al, als je dus. Het, het, het, het verschil tussen aanhalingstekens bebouwde kom van het dorpje. en buiten de bebouwde kom van het dorpje. dat kan heel groot zijn. Ik denk dat uh, de bebouwde kom van het dorpje. en de stad dat het kleiner is. Als je eenmaal gewend bent dat je buiten jouw omheining je plek moet verwerven, dan denk ik dat het al niet meer zoveel uitmaakt als dat je dat in een dorpje doet of in de stad. Oké, okay. maar stel, stel nou, hè, Karel, dat, dat, dat je al, um, laat even als voorbeeld nemen, uh, 20, 25 jaar op, de, op het platteland gewoond hebt. Uh, ja. is, zou het dan lastig, inderdaad, ook zijn om, uh, om te zeggen: Van ik koop een huis in de stad uh, en ik ga daar wonen? Uh, ik heb het daar mij als vrouw wel eens ooit over. En ik zeg op dit moment: Ik zou niet willen ruilen. Hè? Als er ooit mensen bij ons komen, dan zien die dat huis en die zien die, die, die, die, die vrijheid, zeg maar, en die denken. In hun gedachten denken die dat wij de hele dag vakantie hebben. Uh, daar in die tuin zitten, uh, van de zon zitten te genieten, die rust, die vogeltjes, etc. Daar genieten wij ook allemaal van, hè? Ja, dat geloof maar, ja. maar wij zitten daar niet. Want wij zijn de hele dag zijn wij bezig dat spul te onderhouden, uh, dat netjes te houden, dat, dat terrein... Dat park, om het zomaar ik, ik, in de bewoonde wereld te zeggen, dat park, om dat bij te houden, heb jij de hele dag werk mee. Ja. Dus je, je bent daarmee bezig, maar om daar te gaan zitten en te relaxen. En ik heb wel tegen ons vrouw gezegd gehad, als wij dus ouder zijn, ja goed, in die tussentijd, wat heet ouder, hè? want in die tussentijd ben ik al vijftig geweest. Als wij ouder zijn, dan gaan we oftewel gewoon op een appartementje. En dan zeggen we van, nou ja goed, uh, we pakken één keer per dag of twee keer per dag de hond... en we lopen naar een park wat iemand anders onderhouden heeft. En wij gaan daar wandelen en wij gaan genieten van dat park. Mm -hmm. Want er komt een tijd dat wij dat zelf niet meer kunnen onderhouden. Ja, dus platteland, is ook, hard, platteland is ook hard werken. Dat is eigenlijk wat je zegt, Karel. Dat jij bent, jij bent gewoon... Die tijd die jij daarin zit, als wij volle krijgen... Ja, tuurlijk, hebben wij ook ons zitje achter het huis. Ja. En als het mooi weer is en wij krijgen volk... dan drinken wij ook een bakje koffie met die mensen... en dan gaan wij daar zitten. Maar denk niet dat het de hele dag... Denk niet dat wij een boekje lezen en daar buiten gaan zitten, zoals ik wel eens ooit mensen op een balkonnetje zie. Van ja goed, die zetten dan op zijn balkonnetje, die hebben een appartementje, die zetten op zijn balkonnetje, een stoeltje neer en die gaan daar een boekje zitten lezen. En dan ja. denken we mij van ik zou willen dat ik daar eens ooit de tijd voor had. Oké, okay, nou go goed dat je dat even benadrukt, Karel. Ik, uh, ik zou heel graag nog even met je willen doorpraten, maar het nieuws uh, komt eraan. De NOS, het NOS-fanaal staat klaar. Uh, dankjewel voor je reactie. Geen dank. En een goede nacht uh, in de vrachtwagen. Daar gaan we maken. Zometeen dan gaan we verder op 0800 1121. Praten over de stad of het platteland? Wat is beter? 0800 1121. Ik ben benieuwd naar uw verhalen.